Minister Dennis Wiersma heeft gereageerd op de nieuwe meldingen over zijn gedrag. Hij schrijft dat hij in gesprek wil met de betrokkenen. Dat is een proces waar ik volop mee bezig ben, schrijft hij. En hij hoopt dat mensen het bij hem aangeven als ze dingen dwars zitten. Hij reageert nadat vandaag twee nieuwe situaties aan het licht kwamen. Twee mensen maakten melding van mondelingen en fysieke intimidatie... bij een themaavond voor praktijkonderwijs. En de Telegraaf meldt dat hij ook boos werd op Amtina. ...van de onderwijsinspectie. De minister heeft al een aantal keer peterschap beloofd. En een rookvrije zone, die kennen we hier wel... ...maar in Zuid-Korea zie je steeds meer kindvrije zones. Daar zijn kinderen op zo'n 500 horecaplekken niet welkom... Op het vakantieeiland Jeju, waar ze de meeste van dit soort zonnes hebben... willen sommige politici dat graag terugdraaien. Maar aangezien Zuid-Korea het land is met het laagste geboortecijfer... wordt dat waarschijnlijk geen populair idee. En de Belgische politie heeft de verdachte gevonden die afgelopen vrijdag een agent omverree met een elektrische step. Hij ging er 64 km per uur mee en werd toen geflitst. Daarna beukte hij de agent opzij terwijl hij vluchtte. De agent liep verwondingen op en kan een week niet werken. Via een bericht op Facebook is de identiteit van de man nu vastgesteld. En voor zover, voor zover bekend moet hij nog worden gearresteerd. Twee bijzondere portretten van Rembrandt zijn voor het eerst in 200 jaar weer te zien voor publiek. Ze waren in privébezit, maar gaan nu onder de hamer in veilinghuis Christie's in Amsterdam. En daarvoor moest eerst natuurlijk even worden gekeken of ze wel echt van de meester zijn. Ze zijn historisch, kunsthistorisch, technisch uh, zeer zorgvuldig onderzocht. En uiteindelijk is het de conclusie geweest dat het inderdaad remmeld is. Begin juli worden ze in Londen geveild. Dan, dan nog het weer. Het wordt vannacht steeds bewolkter. Morgen valt er vooral in het zuidoosten een hoop regen. In de rest van het land blijft het droog en het wordt tussen de 21 en 24 graden. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Sea of Love.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 As the Milky Way. Träumen, jeden Tag neu, bisschen Geld gegen Probleme, wir nehmen was wir wollen, wollen mehr sein, mehr sein, als nur ein Moment, yeah. Komm nicht mit großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf Verlierer, lassen, Packbecher vergolden feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila lassen. Wir bleiben wir, bis die Wolken wieder lila lassen. Die Wolken wieder lila sind. Hier bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Yeah. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Oh. Wir reißen uns von einem Frieden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm wir eben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 Too much, don't say too much. Just leave me here in my dreams. It's getting late, I feel like sleeping, but I cannot rest my hand All these ignorance keeps on showing. Don't feel like I belong in this world. Don't feel like I belong in this world. 'Cause it's all too much. Don't tell. All Z.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 In Ook in de zomer CFN.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 ik mmm, pheel magana. Wil je wil je? mama. Wil je wil je? Tik tik, tik tik, tik tik, tik tik, tik tik, tik tik, tik tik, La suite, le temps il passe, tiki tik, c'est toi qui me rends sikki sikk. Tous les jours, everyday, FUDEN, ICKIS, je connais la, c'est kizé. Son cœur est noir comme l'océan, j'irai nager, même si j'ai pas pied, palpé, j'aurais le temps de palpé. Bébé m'attend son côté, elle m'attend son côté, bébé m'attend son côté. Ah ouais, plus sur les radars, pardon, là je peux pas voter. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki.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 Zon, zee, zandvoort en flames. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9